Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het congrescentrum in Nieuwegein herdenken nabestaanden vanmiddag de ramp met vlucht MH17. Vandaag precies een jaar geleden. Er komen ongeveer 1300 mensen. Er wordt gesproken, er is muziek en net als bij de nationale herdenking in november... worden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. De herdenking in Nieuwegein is besloten. Een samenvatting van de bijeenkomst wordt na afloop beschikbaar gesteld aan de pers. Het Openbaar Ministerie gaat Bart van U vervolgen voor de dood van Els Borst. Hij wordt officieel verdacht van moord of doodslag. Oud-minister Borst werd in februari vorig jaar dood in haar garage gevonden. Nadat Van U als verdachte van de moord op zijn zus werd opgepakt... en DNA moest afstaan, kon hij worden gelinkt aan de dood van Borst. Bij twee loodsen in Brunsem bij Heerlen wordt gezocht naar een lichaam. De politie en het Openbaar Ministerie willen er niets over zeggen... In maart werden op dezelfde plaats 55 kilo ecstasy... tientallen vaten met chemisch afval en een grote som geld gevonden. In verband met die vondst werden twee verdachten opgepakt. De advocaat van een van hen zegt dat er nu dus wordt gezocht... naar een stoffelijk overschot. Het aantal valse eurobiljetten dat in Nederland uit de roulatie wordt gehaald stijgt. In het eerste half jaar werden in Nederland 37.000 namaakbriefjes onderschept. 12.000 meer dan in de tweede helft van vorig jaar. Briefjes van 20 en 50 euro worden het vaakst nagemaakt. Ajax is in de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League gekoppeld aan Rapid Wien. Het is de eerste keer dat de clubs in een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Ajax ontliep bij de loting Venerbatje, de nieuwe club van Robin van Persie. En de Amsterdammers hadden ook het Zwitserse Young Boys, Sparta Praag of Panathinaikos kunnen treffen. Het weer, veel zon en vooral aan zee veel wind. Het wordt 18 graden aan het strand tot 30 in het oosten. Morgen flinke periode met zon. Dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Utrecht Veemarkt en Knoop Lunette 2 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeers...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 Ik speelde in een gymnastieklokaal met 400 stoelen. Ik zat in een klein, in een heel klein kamertje aan een klein tafeltje om het te schminken toen er drie keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen ongelooflijk, onmiskenbaar, een oververmoeide figuur uit het horecabedrijf. Meneer Sonneveld? Ik zeg, ja meneer. Kunnen mij ook zeggen hoe laat het pauze is?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 En, en die 92 kroketten naar mijn eigen kinderen opvoeren. Nee, meneer, daar waag ik mijn kinderen niet aan. Zie nee. al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Hij the best part. Best part of me, best part of me. Geus en Haarlemse Niels. Ja, leuke liedjes. Vorig jaar heb ik hem nog gezien. Vorig jaar heb ik hem gezien bij Bevrijdingspop. Ook erg leuk, hoor. Best part of me, part of me is you. Ja, zou je gezegd worden? En uh, ja, dus, uh, dat was Niels. Ja. De agenda. En we hebben aan de telefoon Joop van S. Junior. Joop, uh, goedemiddag. Goedemiddag Joop. Goedemiddag uh, mevrouw meneer. Ja, ja. Uh, we zijn er weer. Nou, wat Het, een gezelligheid. Ja, uh, ik, ik heb alleen niet heel veel vandaag. Oh. Want het uh, is dit weekend uh, niet echt heel veel te doen. Wel oh. twee hele leuke dingen. Drie, denk ik. We, ja. we beginnen in ieder geval... Um, ja, dat is morgen dan. Dan begint de, de um, Kids Fun uh, Park. Ja. Het is een, een, een, in plaats van de, de, de jaarlijkse kermis is er nu een, een evenement gemaakt door uh, de Duursma Groep. Dat is de organisatie achter de kermis. En die heeft ervoor gezorgd dat er op het Badhuisplein in Zandvoort een, een vervanger komt van de kermis. Die veel minder geluid maakt, die minder druk is. En het, het gaat over een, een park met uh, evenementjes voor kinderen tot zeg maar 12 jaar. De muziek die, die wordt uh, aangepast aan een bepaalde uh, ja, decibellen. Ik meen dat het 65 is. Op het dichtstbijzijnde huis. En uh, uh, ja, het, het, het is voor kinderen lijkt me helemaal geweldig. Denk ik. Ja. Toch? Dit is ja. wat anders, ja. hè? He? Ja, het is, Leuk. Uh, het is uh, alleen ja, de, de volwassenen zullen dan misschien wel hun kermis missen. Maar het is wel zo dat het blijft drie weken staan... En uh, elke zaterdag is er een groot vuurwerk voor de rotonde, op het strand voor de rotonde. Ja, en dat trekt toch ook wel weer mensen. Het is in ieder geval een goed initiatief om in ieder geval de, de gasten van Zandvoort, de toeristen in Zandvoort te vermaken. Maar ook de Zandvoortse jeugd kan zich je er uitermate uit goed vermaken, denk ik. Nou, dat, nou, de, nou de, eerlijk ja. wezen, ook een, een kermis is eigenlijk ook niet anders dan gewoon Vreet en Zuipverstein? En, en, en een, paar uh, van, een paar van die, van die uh, en, attracties... En <laughs> Ja, wacht even. We, we, we zitten hier in Zandvoort, hè? We zitten niet boven het kanaal. Nou, je denkt dat elke kermis waar dan ook hetzelfde is, hoor. Nou, het, nee, dat is... Dat is uh, nee, ik weet ik, ik, ik, ik het niet met je eens. Want Zandvoort, dat is toch anders. Er wordt niet gesopen en, en, en rare dingen gedaan. Er wordt... Uh, voor zover ik weet, niet gevochten. Dat gebeurt wel in de plaatsen... de kleinere plaatsen boven het kanaal. Dat weet jij net zo goed als ik. En eh, in Sanford is dat niet het geval. Maar de mensen die er wonen... die hebben... Uh, ontzettend veel last van de heen gehad. Uh, uh, uh, wethouder Gerard Kuipers die is daar persoonlijk gaan kijken... en die schokt zich eigenlijk min of meer wild... dat de, de kermis daar stond vorig jaar. En die uh, heeft zich helemaal sterk gemaakt... om daar een ander iets voor te krijgen. Nou, dat is hem dan denk ik uh, gelukt. Nou, in ieder geval gaat het dan zaterdag om 12 uur... S middags van start. Het is tot s avonds uh, half elf. En in de weekenden... Tenminste op vrijdag en zaterdag dan tot half twaalf. De muziek gaat een half uur voordat de sluitingstijd is, gaat uit. Dus het, het is allemaal een stuk gemoedelijker, een stuk rustiger voor de bewoners die daar in die appartementen wonen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen eigenlijk, toch? Ja, want elke tent had zijn eigen muziek en dat moest boven de buurman uitgeloven. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, dat is, dat is dus uh, wat, wat nu is uh, verleden tijd, mag ik hopen. En uh, ik wens dan ook heel veel succes en ik hoop dat er heel veel mensen komen. Ik ben benieuwd. Ja, leuk. Ja, ja. Dan hebben we ook nog, uh, <coughs> neem ik niet kwalijk, morgenavond vanaf uh, half zes, half zes is het al, ja, half zes, de Swing Station Beach Party. De uh, Swing Station, dat is ontstaan in het uh, station in Haarlem. Dat is een, was een, een feest voor... Um 30 pussers zeg maar, 35 pussers. Met muziek uit de uh, 80e 90 er jaren. Uh, Discomuziek hoofdzakelijk Die konden zich er volledig uitleven. En dat uh, gaat uh, twee keer per jaar. Heeft dat een, een feest op het strand. Uh, dat is dit jaar bij de haven van Zandvoort. Zandpavio 9 is dat. En uh, ja, de, de, van alles nog. wat Twee of drie podia met, met, met verschillende soorten muziek. Uh, iedereen uh, kan, zich daar, uh, kan, kan dansen, kan, kan lekker eten, drinken. Van alles nog wat is er te doen. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ja, ik moet er naartoe. Van half zes ik, morgenavond, ik, zei je. Dat is morgenavond vanaf half zes. Nee. En het duurt, uh, ja, want dat zijn de restricties op het strand. Uh, om twaalf uur moet de tent leeg zijn. Ja. Dus dat betekent dat er al eerder uh, gestopt gaat worden... Met het feest. Het is wel altijd een groot feest geweest. En uh, laten we hopen dat dat lukt. En dat er dus geen uh, ja, uh, slechte zaken gebeuren rondom daar. Of verzond, Want dat gun je niemand eigenlijk. Nee. En dan hebben we nog. Uh, uh, mm. En dat is dan meer voor de race liefhebbers eigenlijk. Uh, zondag is er een uh, Endurance <tie> Racedag. Dat is een, een race dag voor. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah, een uh, uh, lange einde. Uh, dus zeg maar uh, 100 rondes of zo. Van de DNRT. DNRT, dat is een, een, een club met uh, auto's. Van liefhebbers die. Uh, niet het grote geld hebben om. grote, dure, dikke, vette. Uh, raceauto's aan te schaffen. die met redelijk simpel werk uh, gaan racen. en die zelf hun eigen auto's onderhouden. Als het kan nog een beetje opvoeren. Eh, eh, ontzettend leuk om mee te maken. Eh, het is heel gemoedelijk. Eh, er gaan hele grote startvelden. Die, die, die gaan van start. Er zitten soms al 40, 50 ouders bij. En er zijn er nogal een paar. Dus dat uh, gaat zondags dan gebeuren. Vanaf uh, 11 uur heb ik hier staan. Nou weet ik niet precies of dat inderdaad klopt. 11 uur. Het kan ook wel wat vroeger zijn. Ik denk dat het vroeger is. Maar voorlopig in ieder geval is dat uh, zondag het geval op uh, Park, Zandvoort. Zonder om 11 uur dan een grote uh, gro of zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoeft nou, en dat is uh, ontzettend leuk om te zien, echt waar. En uh, ja, er zijn Vaak ook, ja, ik mag het misschien niet zeggen, maar wel wat waaghalsen die daaraan meedoen. <lacht> en die uh, eigenlijk op zo'n manier uh, het, het race onder de knie gaan krijgen. En die dan uh, hopelijk later door kunnen schuiven naar het echte grote werk. Ja, en wie weet zit er weer eens een keer Jos van Stappen bij. Of Max van Stappen, wie We gaan weet. Gaan maar ik ook mee, nee. nee. Och, uh, oh, nou. Fijn. <laughs> oh, wel. dat is om 11 uur. Ja. <laughs> ja. ja. Nou goed, uh, dat is hetgeen ik heb eigenlijk voor, uh, voor uh, dit weekend in Zandvoort. Uh, het, het weekend daarna dat, uh, dan is er wel weer het een en ander te doen. En dan, uh, dan wordt het weer erg gezellig. Maar dat is uh, voor volgende week. Nou, ja. leuk dan. Ja, we vermaken ja, ons wel. En tuurlijk. absolute de kinderen in ieder geval. Ja, die hebben pret. En nou, laten we hopen dat het een beetje knap weer is, want dan is het altijd leuk ja. om te voor Ja, je ja je blijft je het blijft morgen weer hard waaien, hè, morgen. Ah, joh, dus bijna is dus toch geen wind. Kom. Nou ja, je stuift erop. Lekker zand happen. Ja, lekker zo. Ja. Ja. Is, is jammer, want het is, het is mooi, het is niet koud. Nee. Maar wind, hè, ja. Ah, jongens, kom op een beetje wind. Eh, kom op een en beetje voor kerel Het valt het wel mee, nou, maar voor de die kinderen wil, is het zandhappen, hoor. We hebben dan nodig een keer uit. Nee hoor, ik hoef het in de zand te Oké. Okay. Goed jongens, ik wens jullie een prettig weekend. Ja, ook ik jou ook. En uh, tot volgende week. Tot volgende week, oké. Oké, hoi. Okay, hoi. hoi, hoi.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 CJ heet de dame en het liedje heet Flashlight. Lekker dus. Gewoon. Fijn. En we gaan even een oudje doen. Ja. Oh nee. Nee. Nog niet. Nee. Nog niet. We gaan eerst nog even een Frans tuilige doen, doen. Een Franse tuilige platte. Uh, verband met de Tour de France. J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. On nous ce jeu du mal je, ik En de nummer heet getiteld Est-ce que tu m'aimes? Si je t'aime à te maken weet ik ook niet maar Est-ce que je? zo'n nieuwe single, ik weet niet meer hoe die eerste hit ook weer heten van hem denk ik ze vergeten maar. Ja, ja, maître Jim, hè. Ja, ja, maître Jim. We gaan uh, iets heel anders doen, trouwens. Voor Zandvoort en de regio. Want uh, we gaan het uh, in de regionale nieuws doen hè, met de toet. Ja, met die, die, die toet, Ik doe het gewoon op zijn Hollands. Dat mag wel, hè, Ruud? Um, Spelbreker. Ja, uh, ja, dan maar een spel deze. Man. Anders gaat het echt niet uh, mijn strotje uitkomen. Mag ik maar netjes zeggen. Even kijken. Ik had nog een berichtje tegengekomen op Facebook... van uh, uh, de heer Berg. Uh, hij was morgens op een arlan, heb ik het over. Hè, op deze uh, meneer Berg. Hij was uh, gisterochtend op gesprek geweest bij de gemeente... over de uh, zoveel besproken picknicktafel en de bloempotten. Het mag echt niet blijven staan... Want hij heeft een opruimingsplicht en als ambulant handelaar. Dus mag het s'nachts niet daar blijven staan. Um, zelf vindt hij dat echt vreemd. Want hij zegt, wat er bij mij niet ingaat... is dat de gemeente zelf picknicktafels neerzet op onder andere het Badhuisplein. En die mogen daar wel dag en nacht staan. En vervraaien ook de boulevard bijvoorbeeld. En ik moet die tafel dus elke dag meenemen. Dat is niet te doen, dus dan haal ik hem wel weg. Al dus Arlan Berg. Dan is er nog meer nieuws van de gemeente. Um, de burgemeester Meijer heeft het gebied begrensd door de Hogeweg, Thorbekkenstraat, Badhuisplein, de Vervoosjeplein, het Schuitengat, burgemeester Engerbertstraat, Zeestraat, Haltenstraat en Grote Krocht, aangewezen voordat uh, straatartiesten verboden is om op te treden. Dat is een uitbreiding van het gebied waarvoor in december 2014 een verbod was ingesteld. De burgemeester wil dat er een eind komt aan de overlast van enkele straatmuzikanten... die, hoewel dat niet mag, voortdurend op dezelfde plek blijven spelen. De regel is dat de straatmuzikanten een half uurtje spelen... en dan twee meter verderop moeten gaan staan... om eventuele overbelast tot een minimum te beperken. De straatmuzikanten zouden de toeristische uitstraling kunnen bevorderen... maar hebben ook een eigen verantwoordelijkheid... Op het verbod wordt een uitzondering gemaakt door straatartiesten... die spelen in opdracht of verzoek van de ondernemers of bewonersverenigingen. Dan is er nog meer nieuws in het dorp. De horecagelegenheid Chin Chin moet met onmiddellijke ingang. Tot en met donderdag 23 juli tot 6 uur s morgens zijn deuren sluiten. Ook dat is een beslissing van burgemeester Niek Meijer. Aanleiding tot het tijdelijke besluit is een aantal ernstige geweldsincidenten... in de nabijheid van de horecagelegenheid... waarbij bezoekers en personeel van de Chin Chin betrokken waren. Deze incidenten speelden zich af in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 juli. Het was pas, 20 minuten, of even, sorry. pas na 20 minuten is de politie gewaarschuwd... die tegelijk ter plekke kwam en enkele aanhoudingen heeft verricht. De tijdelijke sluiting is een ordemaatregel om verdere escalatie in de komende dagen te voorkomen. En zodoende rust te creëren voor alle partijen. Uh, dan had ik nog één... Uh, is, is dat nog steeds regio, Ruud? Zaandam, hoort dat er nog een beetje oh, ja. bij? Jawel hè? Dat was zo'n leuk berichtje um, Een kinderwagen Ron Brouwer haar... komt ook uit Zaandam, dus dan mag kijk. het. Kijk, dat... Ja, op zich is de aanleiding niet, niet grappig... want een kinderwagen met daarin een baby... was gistermiddag in Zaandam in de gedempte kracht gereden. De 17-jarige Zaandammer Kees Koopman twijfelde geen moment... en viste de kinderwagen uit het water. De vader van het kind was vergeten de kinderwagen op de rem te zetten... waarna de buggy met baby en al erin van de kade het water in reed omdat Mees bij het water stond, kon hij de kinderwagen gelukkig snel uit het water trekken. Ik zag de kinderwagen het water inrollen, zei Mees tegen RTV Noord-Holland. Omdat ik er dichtbij stond, was ik er gelukkig snel bij om het kind uit het water te halen. Toen Mees actie ondernam, was de baby al helemaal kopje onder gegaan. Veel winkelpubliek was getuige van het ongeluk, maar kon na de snelle reddingactie van Mees weer opgelucht ademhalen. Volgens veel mensen is de straat gevaarlijk vanwege de schuin aflopende weg... en het ontbreken van de hekjes langs de waterkant. Ja, zo is dat maar net. Dan gaan we nog naar wat weer, Ruud. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en het blijft droog tot vanavond, zeker. Het kwik komt uit op zo'n 20 graden hier aan de kust. Daarbij staat een vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht is er een afwisseling van wolken en opklaringen en daalt het kwik naar zo'n 15 graden. En daarbij staat een matig zuidwestenwind. Zaterdag is het zonnig en wordt het zo'n 18 graden. En zondag zal de bewolking overheersen. En in de middag is er zelfs wat regen of een buitje mogelijk. Het wordt wederom 18 tot 20 graden en is de zuidwestenwind matig. Maandag komt het ook nog. Word, eh, maandag kan het ook nog tegenvallen met wat regen. Een vrij krachtige westenwind en een graad of 19. En dat was hem wit. Dat was het weer. Zie het Duitsers hier, Duitsers daar. Overal is het ja klaar. Duitsers hier, Duitsers daar.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 Dus liever geen Danny Christian en al helemaal niet die blonde Haino en die blauwe Antsian. Dat ben je ook niet? Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, kan die blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, hier? blauw, met blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, Odo blauw, hè? blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, blauw, alle blauw, Geef, geef, geef,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 Ja, veel en Ik zit in Italië. Ciao. Die Fransman er weer tussendoor te kletsen. Nou ja. Dat was de Edwin Evers met de Duitsers hier, Duitsers daar. En dit is Blindface, Steve Winwood samen met Eric Clapton. Bevlieging van zeer tijdelijke aard, zou ik maar zeggen. Eén LP heeft het gezelschapje maar gemaakt, Blind Faith. En dan was dit, de hitsingle van Well Alright. Oorspronkelijk natuurlijk een nummer van Buddy Holly. Later hebben we nog eens dunnetjes overgedaan door Carlos Santana. Dat ook nog een keer. Maar dit was Blind Faith, kwam uit, nou, ik denk, 1969 of zoiets, daarom 20. Dat Eric Clapton de cream verlaten had. En, uh, of de cream opgegeven was. Want dat is ook zo'n bandje wat maar 2,5 jaar bestaan heeft. Ja. En toch zo'n 15 miljoen platen verkocht heeft in die tijd. Zo, voor een hard rock band. Omdat een bluesrock band. Dat is niet gering hoor. 15 miljoen platen verkopen in 2 jaar tijd. Dat 2,5 jaar tijd. Daar mag je mee. Daar kan je mee thuiskomen. Ja. Wel alright, dus van uh, Stevie Winwood samen met Eric Clapton, Rick Ratch en Ginger Baker. Dat waren de mensen die aan dit bandje deelnamen. We gaan een hot night in Paris. Oftewel, een hete avond in Parijs. En now let's welcome back and the Furcummins Big Band. Het is een uh, prachtige live-opname van een uh, big band die materiaal van Phil Collins speelt. Het is echt te gek dit. Het is allemaal live. Duurt zes minuten, dus je kunt er even heerlijk van genieten. Su-studio. Maar dan in een hele speciale versie. Phil Collins' Big Band. A hot night in Paris. Maar het was wel even te gek dit hoor. Zeker omdat je dus hier kan horen dat het ook nog eens een... weergeloze uh, big band drummer is. Phil Collins' big band was dit. Het uh, Hot Night in Paris. En u hoorde een prachtige instrumentale versie van Sue Studio. Dit is Magic. eentje van u. No way no. Yeah, baby, baby. Your too big to be But please don't blame it, blame it For trying to be the one who could have it all You know that it's stupid, stupid Telling you it's dark when you see the light Lekker, lekker zomerietje, dat kan ik me zo voorstellen als je zo op het strand zit. Hè? Onder, zo lekker achter het glas vandaag, want het waait een beetje. beetje gewoon een beetje wind. En de sun is shining. Ja, ook dat nog. Ziet er lekker uit. Zo. Ik denk dat ik zomaar een terrasje ga opzoeken in het dorp. Hij mee, doet? Het dorp is sowieso beter dan het verstand. Ga je mee, lekker, een pakken. even wat drinken. Of mag je niet, van oh, Echt? Roos is hard aan het werk, dus. Uh... Hard aan het, het werk? Ja. Fyn, zeggen ze dan in goed Frans. Ja, bijna goed Frans. Ja. Wat nee, ja. zit er alweer op, uh, Toet? Jeetje, wat gaat het snel, joh. Ja, het gaat snel, hè? Nou. Zullen we nog een uur doen dan? Nou, ja, ik vind het goed. <laughs> nee, dat vindt Maurice niet goed, want hij moet bij de computer en zo. En zit, oh, ja, zitten nee. we weer een uur in de weg. en zo. Oh, maar dat vind ik ook zelf leuk om te doen, eh? hoor. In de weg zitten? Ja, kan ik. Oh. ja. Ik weet er nog één. Ik heb er thuis ook één die constant in de weg zit. <laughs> en dat bedoel ik niet, Ansela. Ah, Renko is ook een schatje. Ja, is een schatje, maar hij is kampioen in de weg zitten, hoor. Ja. Nou mensen, dit was CFM Lunch voor deze week. Wij gaan er tussenuit. We gaan genieten van een lekker vrij weekend. En uh, wat mij betreft, ja, ik ben er pas woensdag weer, hè. Ja, maandag Cheryl, dinsdag Cheryl. En ik ben er volgende week woensdag weer met natuurlijk uiteraard CFM Lunch. En de Vinyljaren. Jaren. En jij bent de volgende week vrijdag weer. Yes. Als ik je niet stiekem betrap, dat je stiekem tussendoor de studio betreedt. <laughs> ja, ja. ja, ik ga af en toe eens op bezoek bij mensen die hier dan eenzaam zitten te draaien. Ach. Ja. En ah, was je gisteren dan? <laughs> <laughs> ik zei ook af en toe, niet al oh, oh, gisteren zat ik hier niet mijn eentje. <laughs> Ja, die dolly, hè? die is nog steeds op vakantie. Ah ja, dat is waar, ja. Maar ja, die komt vandaag terug als het goed is. Dus volgende week zijn we weer in uh, goede bepakking aanwezig. Zo, zoals dat heet. Nou, dat was voor mij weer vier uurtjes radio. Uh, gezellig met Watertorensport. En uh, natuurlijk met dit programma. Met Toetje samen. Toetje toe. <lacht> uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga even lekker het dorp in. Doe je goed, man? Ja, wow. ik ga pak even rustig mijn spullen in. En dan ga ik gewoon even... Bij, dat ene, bij die twee, de twee leukste cafés ga ik even komen. Even lekker, ja. Heb ik zin in. Nou, jongens, uh, fijn weekend allemaal. En uh, tot woensdag, wat mij betreft. Tot volgende week. Doeg, doeg. Fijn weekend. Ah.